10 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De VN heeft besloten om Libië te schorsen als lid van de VN-Mensenrechtenraad. Reden voor het besluit is het geweld dat het Libische regime gebruikt tegen betogers. De algemene vergadering van de VN was een grote meerderheid voor de schorsing. Libië werd in mei vorig jaar lid van de VN-Mensenrechtenraad.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 Dan het weer vanuit het oosten opklaringen en vannacht geleidelijk overal helder. Minima tussen min 3 in het oosten en plus 2 in Zeeland. Morgen en donderdag zonnig en droog gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Er is maar één. Vliegwinkel.nl. Vliegwinkel.nl. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.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 langs de lijn met Robert Meder. En er was langs de lijn. Goedenavond, Ola Toivonen mist de komende vier wedstrijden van Psv. Toivonen wordt daarmee gestraft voor de elleboogstoot die hij in de toppen tegen Ajax gaf aan tegenstander Jan Vertongen. Een overtreding die veel discussie opleverde. Jij kan nooit van mij, weet ik zeker, nooit een foto vinden, de foto dat ik zo een kop die wel aan ging. dat, dat is. Onbegrijpelijk voor mij. Wim van Hanigem. Zometeen hoort u waarom Oratojvonen wel en Jan Vertongen niet gestraft wordt. Feyenoord aanvaller Luc Castaños kon alvast even sfeerproeven. Hij was in Milaan om zijn overgang naar internationale af te ronden. Ze hebben daar grote plannen met hem. Jongen van 18 uh, willen ze klaar gaan maken om uh, ja, de topspitsen van Inter op te volgen. En dat is ja. Morgen waar kan je het niet krijgen, denk ik. Eerst moet hij nog wel even het seizoen met Feyenoord afmaken natuurlijk. Komend weekende beginnen de turnsters aan het EK. Boegbeeld Suzanne Harmes is er niet bij. Ze zit niet tussen de turntoestellen, maar tussen de speeltoestellen. Kinderen hebben allemaal verschillende dingen wat ze kunnen doen. En ik ben nu in de knutsel bezig, maar ja, ze hebben een timmerhoek en een keuken waar ze kunnen bakken. En... Ze kunnen buiten spelen, trampolines. ze zijn echt allemaal dingen ze zijn te doen voor de kinderen. Dus. Een reportage over het nieuwe leven van Suzanne Harmes. Verder blikken we vooruit op de halve finales in de Nationale Beker. En is er ook ruimte voor het buitenlands voetbal. Allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Ja, want er wordt gevoetbald in het uh, buitenland. Niet zomaar een wedstrijd. Chelsea, Manchester United. Een topper in de Premier League. Anjan van der Horst, onze correspondent in Engeland. Die volgt die wedstrijd. Anjan. Uh, Ashley Kogel, speelt hij mee? Ja, goede woordspeling. Ja, die speelt mee en dan mag je wel. Over verbazen, want Cole was uh, ja, de afgelopen zondag nog betrokken bij een wel heel merkwaardig incident op het trainingscomplex van Chelsea. Ja, Cole had besloten een luchtbugs mee te nemen in de kleedkamer. Zat ermee te spelen, had niet in de gaten dat de bugs geladen was. Ja, het ding ging vervolgens af en er raakte vervolgens een stagiaire van Chelsea. Nou, de jongen kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar er was natuurlijk wel. Heel wat over te doen. De politie heeft nu een onderzoek geopend naar het incident. Je kan je ook echt afvragen waarom hij dat ding überhaupt had meegenomen. En waarom Chelsea hem niet meer oplegde dan een fikse geldboete. Want Ancelotti, de coach van Chelsea, ja, die weigert hem te schorsen. Iedereen maakt wel eens fouten, was zijn commentaar. Waarschijnlijk wil hij ook gewoon mee, dat hij meedoet met de wedstrijd tegen Manchester. Want hij is een van hun topspelers. Niet dat dat uh, veel uit bleek te maken in deze wedstrijd. Want Manchester United stond met 1-0 voor. prachtdoelpunt doelpunt van Wayne Rooney. Ja, en als deze dan zo zou blijven, dan kan Chelsea de titelstel, titelstrijd wel vergeten. Maar, maar een paar minuten geleden, ja, David <laughs> Luiz, de Braziliaan... de nieuwe aankoop van Chelsea, heeft uh, de gelijkmaker gescoord. Dus er zijn nog kansen voor de ploeg uit West-Londen. Oké, okay, hoe lang is er nog te spelen, de tweede helft? Uh, ongeveer 30 minuten. 30 minuten, oké. Okay. Komen we straks nog even bij je terug. Dankjewel. Vierde wel schorsing dus voor uh, Ola Toyvonen. Ik had het er net al even over. PSV accepteert het uh, schikkingsvoorstel van de aanklager. Betaald voetbal voor die elleboogstoot tegen Jan Vertonge. De aanklager was ook een vooronderzoek gestart naar Jan Vertonge. Uh, hij uh, maakte een slaande beweging naar het kruis van tegenstander Marcello. Maar Vertonge hoeft dan weer niet te vrezen voor een schorsing. Hij gaat vrij uit. Nou, Renske Bruinsma van de KVB legt uit waarom de 1-wel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 Ja, hij heeft het gezien. Uh, hij heeft het niet als zodanig beoordeeld. Maar goed, uh, ook een verkeerde beoordeling is een beoordeling. En dan kan de aanklager niets meer ondernemen. En er ontbraken ook verklaringen? Van wie zouden die kunnen komen? Ja, op het moment dat een aanklager een vooronderzoek opstart... Uh, vraagt hij verklaringen aan de betreffende spelers, de aanvoerders... en twee mensen van de staf, dus van allebei de clubs één. Uh, en in dit geval was het ook zo dat de verklaringen geen aanleiding boden... Uh, om een strafvoorstel uh, te doen. Want alleen televisiebeeld is niet genoeg. En dat betekent dus dat er geen enkele belastende verklaring was. En welke bewijsmiddelen waren er dan wel bij Toyfone? Nou, bij Toyphone was er zowel, waren de televisiebeelden er en er was ook nog een belastende verklaring. En dat betekent dat je er twee hebt. En op dat moment kan de aanklager een schikkingsvoorstel doen. Al die regels qua bewijsmiddelen, zijn dat kvb regels Nee, het is zo dat daar echt, dat, dat ligt internationaal vast. Uh, dus de FIFA schrijft voor dat niemand van de arbitrage het voorval gezien mag hebben. Dus dat betekent niet alleen de scheidrechter, maar ook de assistenten en de vierde official. Uh, en de FIFA schrijft ook voor dat je minimaal twee bewijsmiddelen nodig hebt om een speler nog achteraf te kunnen straffen. En daar zal voorlopig ook niks aan veranderen? Nee, daar zou niks aan veranderen. En op zich uh, is het ook voor ons zo dat, het, dat je een vrij zware overtreding moet hebben gepleegd... ...wil de aanklager nog achteraf in kunnen grijpen. Uh, en dat je daar dus ook voldoende bewijs voor nodig hebt. En dat is misschien ook wel goed, want anders kan je alles wel achteraf gaan evalueren. Uh, het is alleen wel zaak dat mensen ja, uh, bereid zijn om belastende verklaringen in te dienen. En daar ontbreekt het nog wel eens aan? Daar kan het, daar kan het nog wel eens aan ontbreken, ja. En dat kan dan heel oneerlijk overkomen... Uh, voor, ook voor de toeschouwers en voor de mensen die dus inderdaad zien... dat speler A wel bestraft wordt en speler B niet. Maar je moet wel voldoende bewijs hebben tegen iemand... om echt wat te kunnen ondernemen. En uh, daar ben je als bond, en zeker als gerechtelijk orgaan... ben je daar gewoon aan gebonden. En dat is van de KNVB tegen uh, collega Arjan Dijksma. Uh, ja, ze hebben dus gewoon de regels gevolgd. Dat is in feite waar het op neerkomt. Maar is het wel uit te leggen en te verkopen aan de voetballiefhebber... Ik ga erover praten met verslaggever Ronald van der Geer. Nou, het schijnt zegt Dick Jol. Hier allebei, goedenavond. Ja, uh, mag ik met uh, Ronald beginnen? Ja, uh, yeah, ze hebben gewoon de regels gevolgd. Wat vind jij? Ja, en op die manier kan je dat <coughs> sorry, wel uitleggen dus aan, die, uh, aan, die, aan die voetballiefhebber. Het is uh, ja, alleen heel lastig te verteren natuurlijk. Ja, zo lastig te verteren... Uitgaat, dat... nou ja, die, ja, oh, wacht even, wacht een... even. Je viel even weg, Ronald. Begin je zin even overnieuw. Waar was ik gebleven? Ja, dat nou, ja, het moeilijk te verteren dat was Dat het eigenlijk. dus lastig te, lastig te verteren ja. is voor voetballiefhebbers. Als je dus een overtreding gemaakt ziet worden. Je denkt, hé, hey, het, is, het is niet geconstateerd. En dus kan hè, de dader de straf krijgen die hij verdient. En er ontbreekt uiteindelijk een belastende verklaring. Waardoor de tuchtcommissie niet kan. Ja, dat zal je nooit kunnen verkopen. Maar ja, het is het volgen van de regels. Zo moet het nou eenmaal. En dat zullen we dan uh, ja, moeten accepteren. Dik Jol, jouw ik graag. Ja, nou ja, kijk. Toei uh, is die balanceert zitten een week op het randje. En uh, ja... De code onder de voetballers is toch in principe, als je met de kamer maar omgaat, ja, dat je elkaar niet verrijft of aanklaagt. Ja, en Deuvel, ja die is natuurlijk niet meer zo lief bij de tegenstanders. En ja, die klagen hem dan wel aan. En de andere jongens dan niet. Ja, ja. een vriendelijk verzoek of je even buiten de badkamer wil gaan staan, zodat we je iets beter kunnen uh, verstaan ja, wellicht, al maar niet anders dan, anders kom ik heel druk er staan. Oh, oké, okay, prima. Dan blijf dan, dan, dan, dan maar daar staan. Hoe is het mogelijk, Dick, misschien mag ik dat even aan jou vragen. Hoe is het mogelijk dat uh, de assistent de, de actie van Vertongen... wel heeft beoordeeld, maar die hele overtreding niet heeft gezien? Hij beoordeelt die actie, maar hij vindt dat het goed is. Hij wel misschien, maar hij vindt het niet opzettelijk of hij vindt het geen overtreding en hij geeft toch waarschijnlijk via het oortje en via de headset door aan de schuilzichter en die onderneemt geen actie. Want die assistent vindt het dus niet. Hm. Nou, misschien kan ik me herinneren ter verdediging van de, de assistent... dat het, geloof ik, gebeurde met de rug... dat ze allebei met de rug richting de assistent stonden. Dus uh, ik weet niet, Ronald, dat heb jij misschien beter voor ogen. Klopt dat wat ik zeg? Ja, dus ze stonden inderdaad een beetje schuin gedraaid... waardoor het voor de assistent lastig was om het, om het, om het waar te nemen... met het idee dat Brahma in elk geval de bal ja. volgde. Ja. En ja, het leek natuurlijk ook nog een beetje op het, op het losrukken. Want je zou kunnen zeggen, in eerste instantie maakt ja. Marcelo een overtreding... Ja. door Vertongen te, te omarmen. Dus ja. ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. 1-1 ja, eigenlijk, dat bedoel je te zeggen. Ja, weet ja. je wel, weet je wel. Maar uh, Dick, moeten we niet het systeem veranderen? Want het, is natuurlijk wel, het klinkt natuurlijk wel erg oneerlijk dat je achteraf op de beelden wel ziet dat er een, uh, een overtreding is gemaakt. Maar dat je er niks mee kan omdat er geen aanklag ligt. Nee, maar die al staan, en die kun je nationaal niet veranderen. En het is ook voor, voor mij als dus je zit de te kijken. zit je in de tenen met kijken van... dan denk je, ja, hij wel. en hij niet. En dat is, dat is gewoon hartstikke zuur. Maar ik vind wel dat zo'n assistent. dan als hij het niet in principe goed heeft kunnen zien. dan moet ik helemaal geen oordeel geven. Dan moet ik niet zeggen in zijn klaar. ja, ik heb het wel gezien. maar ik heb het anders beoordeeld. Ja. ja. Dan, moet je, dan, moet je, dan moet je dat zeggen. Ronald maar Als jij zegt. Oh, ja, ik heb het wel gezien. maar ik heb het anders beoordeeld. Nou, ja. dat, dat komt dan, vind ik, een beetje. Ja, zwak over. Ronald? Ja, weet je, je moet uiteindelijk wel de, de beoordeling bij de, bij de scheidsrechters laten. Hè? Wat, wat hierna eigenlijk wel heel mooi weer uh, naar voren komt, is dat je naar die elektronische hulpmiddelen moet. Niet alleen dus met, met, met buitenspel en dat soort zaken, maar die vierde man, die dus van doorslaggevende, uh, een doorslaggevende factor kan zijn, staat twee centimeter naast een tv, geeft die man de gelegenheid om naar die beelden te kijken en het op die manier op te lossen. En je hebt direct respons en je hebt direct ook de juiste beslissing en dan hoef je die die hele tuchtcommissiezaak niet meer, uh, niet meer door te lopen. Ik vind namelijk als je uh, ervan uitgaat dat er geen belastende verklaring meer nodig is en dat de tuchtcommissie alles kan oordelen op basis van tv-beelden, waar is dan nog het gezag van de scheidsrechter? Ik bedoel, die loopt er dan ook maar een beetje rond met het idee je kan op alle punten overruled worden. Nee, je moet eigenlijk de rol van de scheidsrechter misschien nog wel versterken. En dat zou door middel van televisiebeelden misschien heel mooi kunnen, maar je kunt nooit alles zomaar bij, die, uh, bij alleen maar de, de tuchtcommissie. Neerleggen. Dat vind ik ook lastig. Dik John? Nee. Nee, dat, dat is ook zo. Maar uh, het is natuurlijk een stuk handig als zo'n vierde man direct adviseren via een tv dat er is gehuizen. Dit is dus gebeurd. Ben jij een manvoering maar. Ja. En uh, We hebben nu ook nog internationaal te maken met een vijfde en een zesde man. Maar daar gaat het ook nog mis. Dus ja, die oplossing is toch, toch de camera. Ja. Begrijp jij dat PSV geen verklaring heeft ingediend uh, tegen Vertongen? Nee, ja. Ja, die, willen die, zaak, die willen die zaak laten rusten. Die willen geen, uh, ja, geen theespant veroorzaken. Ze dus komen elkaar nog meer tegen, denk ik. Ja. M mee eens Ronald? Ja, nou ja, ze hebben natuurlijk wel een keer een verklaring ingediend toen het ging om het bijtincident van Suarès. Ja. Toen zijn ze wel met een, met een verklaring gekomen, ook een medische verklaring uit de staf. Ja, en in dit geval <coughs> heeft Ajax en dat heeft ik net volgens mij ook wel uh, eigenlijk gezegd, ook wel gedacht: ja, die Toyfone die doet week na week wat hij niet mag doen. Hè? Die is eigenlijk een beetje een schande voor het voetbal en laten wij nu maar eens gewoon heel eerlijk zijn en gewoon die verklaring, uh, verklaring indienen. Ja, en PSV zit toch wel een beetje met die zaak Toyfone en reactie in de maag, heeft een fantastische, uh, een goed statement overigens afgegeven op de website, hè, hoe zij staan tegenover een ruw spel. En uh, ze willen het daar ongetwijfeld bij laten en, en, en niet nog eens weer eens een keer in discussie komen van hadden ze dit nou wel of niet bij Toyf of bij Vertongen moeten doen. De, de straf accepteren en rust in de tent. Ik denk dat, uh, dat PSV daar het meest bij gebaat was. Kan de conclusie dus zijn, het uh, leg ik aan jou even voor, dat, dat het nou eenmaal wat je net zei internationale regels zijn. Willen we dat veranderen, dan moeten we bij de FIFA zijn en dan kan de KNVB niks aan doen. Doen. En we weten allemaal hoe de FIFA in elkaar zit. Als we daar nu iets aankaarten, dan uh, duurt het drie lichtjaren voordat er iets veranderd is. Dus we moeten het hier nou eenmaal mee doen. Kan dat de conclusie zijn? Dat is in principe de conclusie. Zoals ook die FIFA niks onderneemt, ben je als nationale bond in principe kantloos. En dat is van, ik vind het gewoon hartstikke vervelend. Want soms dan ligt het ook bovenop en, kun, en kan de geen niks. Ja. En jij en ik zitten ons uh, zwaar te verbijten, maar het is niet anders het is dan, uh, het en dat is toch het geval van dit zijn de regels en zo worden gesteld. Ja. Toen, toen, ik, kan, en, ik kan daar, daar Robert uh, nog een mooi voorbeeld van geven. gaan we even terug naar iets voor de winterstop. Bij de wedstrijd Herakles Twente. Ik weet niet of je dat nog een beetje voor de geest hebt. En de luisteraars ook. Maar er was een incident bij de achterlijn met Wout Brama en Everton. Brama die zijn voet ja. naar voren zette. Vol op het, op het been ja. van Everton. Everton die twintig keer uh, rolde. Uh, eh, behandeld moest worden. Kermde van de pijn. Uh, niet beoordeeld, zaak voor de Tuchtcommissie gekomen, de Tuchtcommissie had de tv-beelden en zei toen tegen Heracles, nou, kom maar met die belastende verklaring. En wat zei Everton? Ik kan me helemaal niets meer herinneren van dit incident. Nee, er was nee, helemaal niets aan de hand. Is, dat is dus het verhaal, de code onder die spelers. Ja. Is zo'n gewoon dat je, ah, dat was een beetje de regering, maar is speler gewoon niet... Uh... Uh, valt hij niet in het potje bij zijn collega's, ja, dan, uh, dan zijn ze makkelijker zegt, ja, ja. Dan, dan, dan, dan klaar. Ik die klootzak al ik houden, ons gezegd. Dan is de een goede gozer. weer zegt, Hij keer, ze, ik, ik viel wel mee. Ik, ik denk niet dat het opzet was, maar het ging geen, geen, geen verklaring. Ja, ja. ja. Omdat... Uh, de de tv-beelden dus iets heel anders laten zien, hè? Ja, duidelijk. Ja. Dat, ja. Dat, dat, dat, heb je, dat punt heb je gemaakt. Uh, Dick, nog even de, uh, om het af te ronden. We hebben uh, nogal wat discussie gehad, ook uh, in Studio Sport, reportage over het feit dat het allemaal veel erger wordt. Uh, veel erger is dan vroeger, of misschien ook weer niet. In de tijd dat jij nog floot, uh, waren dit soort overtredingen en die maternaire rij, was dat toen ook al aan de orde van de dag? Of, of uh, is het nu een hype? Is het overdrijven een beetje? De arbitrage is niet in blakende vorm, blakende niet van zelfvertrouwen en je ziet gewoon schuin twijfelen, situaties waar je denkt van, ja man, nu moet je het doen. dat heeft te maken met zelfvertrouwen en die overtredingen waren er 20 jaar geleden ook en 10 jaar geleden ook en toen stopte het 3 jaar geleden ook, maar ik denk dat het is weer zo'n golf en als men dan ingrijft, ja, dan zo zoals de kindertjes in een stoelpotje zitten, dan nemen ze niet één stoepje, maar dan pakken ze het in. Goed, uh, dankjewel. Uh, Dick Jol kan weer terug uh, naar uh, de gezelligheid. Zo schat ik in, Dick. <laughs> en, ja, <helemaal> en, <laughs> en Ronald, jij ook. Uh, dankjewel. Graag tot de volgende keer. Oké. Okay. Goedenavond beiden. Hoi. Ja, cycle Coltrane en go like Eliza. Het is negen minuten voor half elf. Feyenoord, aanv Feyenoord aanvallen. Lucas Tanjos kreeg even een paar dagen vrij. Hij moest namelijk in Milaan de transfer naar internationale afronden. Al eerder werden de clubs het eens over zijn overgang. Castanjos vertrekt na dit seizoen uit Rotterdam. Hij is natuurlijk opgetogen over de transfer. Mijn blijdschap is heel groot. Ik ben heel blij dat ik uh, ja, mijn contact heb getekend hier. En uh, ja, dit is gewoon een jongensdroom die uitkomt vind ik. Uh, beschrijf die jongensdroom eens, wat voel je dan? Ja, je voelt uh, ja, heel veel dingen door je hoofd gaan. Uh, je tekent niet zomaar bij een club, je tekent gewoon uh, ja Champions League winnaar van vorig jaar en uh, wereldkampioen van clubs uh, van dit jaar. Dus uh, ja, het is niet zomaar een club. Ja, uh, Want waarom teken je voor zo'n club, wat is de achterliggende gedachte verder? Ja, om uh, zelf verder te ontwikkelen en uh, ja... Dat je elke dag met, mag trainen met uh, Eto en Milito en Sneijder. En uh, tegen verdedigers als Lucio en uh, Samuel. Ja. Daar, denk ik, daar wordt niemand slechter van, denk ik. Ja. Wat, voor, uh, wat heb je gisteren allemaal meegemaakt? Je kwam hier gisteren aan. Kun je dat beschrijven? Ja, gisteren kwam ik op het vliegveld. En uh, opeens uh, ja, beschongen drie mensen mij fotograaf en uh, Een vrouw met een camera. En, uh, die begonnen allemaal vragen te stellen. En, uh, ja. Het is toch wel hier anders dan als in Nederland. Wat voor indruk heb je nog meer opgedaan? Vandaag bijvoorbeeld. Ja, dat uh, ja, toch wel waarmee je, de mensen waarmee je praat uh, ja, zijn hele serieuze mensen. En uh, ja, dat ik heel veel vertrouwen van hen krijg. Uh, ja, dat waardeer ik echt heel erg van hen. En, uh, dat is alleen uh, om aan mij te laten zien dat ik uh, die vertrouwen terug moet betalen. Want wat zijn ze met jou van plan hier? Ja, gewoon, uh, ze zien in mij gewoon de toekomst. En uh, ja, dat is een heel mooi gebaar. Dat uh, ja, jongen van 18 uh, willen ze klaar gaan maken om, uh, yeah, om uh, yeah, de topspits van Inter op te volgen. En dat is uh, ja, morgen kan je niet krijgen, denk ik. Ja, en dit is je van harte gegund. Maar, hè, dat is ook een veelgehoorde opmerking. Is het niet te vroeg voor je? Ja, die heb ik. Uh, ja. dat, uh, dat, hoor, ja. dat hoor je. Dat hoor je. Er is een voordeel, er is een nadeel. Uh, ja, ik ben jong. Maar uh, zoals ik zeg, ja, als je elke dag met uh, spelers kan trainen... ik denk dat daar niemand slecht van wordt. Ja. Uh, maar denk je ook wel eens aan het scenario... ja, ik kan er wel mee trainen met het eerste team hier... maar voor je weet je in het B-team... en voor je weet word je weer verhuurd. Spookt dat door je hoofd? Ja, ik denk meestal ja, positief. Tuurlijk is er een negatieve gedeelte ja, aan dit, maar hopelijk uh, niet. Maar uh, ja... Ik moet gewoon positief denken, want als ik negatief ga denken, ja, dan uh, moet ik deze, deze stap niet gaan maken en uh, kan ik zo goed, uh, ja, ik weet niet, iets anders gaan doen, denk ik. Ja. Met wat voor gevoel neem je afscheid van Feyenoord over een paar maanden? Ja, ik wil gewoon uh, eerst gewoon dat het goed uh, afsluiten. Ik wil het gewoon goed afsluiten bij Feyenoord en uh, dat is gewoon mijn doel, nu dan. En uh, ja, ik wil gewoon zo goed afsluiten bij Feyenoord, ja. Fijn, het heeft mij toch wel uh, gemaakt en daar uh, ben ik ze heel dankbaar voor. Denk. Dat zei Lucas Stagnos tegen Vlado Viljanovski. En dan het wielrennen, want rabo -wielrenner Christian Nierman heeft uh, UCI-voorzitter Pat McQuaid een brief gestuurd, een open brief. Hij vindt dat, uh, dat er grote problemen zijn in het wielrennen, grotere problemen zelfs dan uh, het gezeur over die oortjes die de internationale wielerunie verbiedt. Christian Nierman is nu aan de lijn. Goedenavond Christian. Goedenavond. Waarom heb je die brief gestuurd? Ja, omdat ik me uh, de laatste tijd heel erg uh, heb geërgerd over, uh, over de dingen, beslissingen van de UCI. Met name nu de beslissing van de oortjes. We hebben in, op Mallorca en ook in Qatar hebben we meetings gehad uh, van de renners... waar we over de, deze problemen hebben besproken. En dat gaat denk ik... Uh, onze renners niet zozeer om, om nu het oortjesprobleem, maar daarom dat er gewoon vaak gewoon beslissingen worden genomen zonder überhaupt uh, uh, iemand uh, vanuit de renners uh, te vragen wat, wat, of, of wij een mening over hebben. En uh, dat is nu ook weer zo gebeurd. Er werd weer een beslissing genomen waar de renners uh, grotendeels mee oneens zijn. En uh, dat vinden wij heel erg jammer. Ja, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, UC is wel de baas. Dat is wel zo, maar, maar dat uh, heb ik in mijn brief ook geschreven. Ik zie het natuurlijk ook wel een beetje van een extreme kant... omdat ik uh, Duitser ben en ook in Duitsland woon... Uh, waar, waar het wielrennen de laatste jaren een hele grote imagoprobleem heeft. En ik denk uh, dat de UC zich met, met andere dingen, met belangrijkere dingen moet bemoeien... als met het verbod van de oortjes. Uh, dat zijn gewoon dingen waar... waar... Uh, Waar renners uh, graag uh, een of ander meespraakrecht willen hebben, ja. Ja, inspraak dat, dat wil je eigenlijk hebben. Is er een soort van ja. vertegenwoordiging van wielrenners binnen het UCI? Um, op dit moment is er een, een CPA, een, een uh, rennersraad, zeg maar, die, die onze mening eigenlijk uh, moet doorgeven. Maar ik, uh, als ik dat goed heb begrepen, dan uh, zijn die nooit uitgenodigd in. in uh, uh, zittingen waar, waar beslissingen worden genomen. En, en dat uh, moet in onze ogen wel veranderen. Wat hoop je nu met deze open brief te bereiken? Ja, misschien uh, dat er uh, een keer bij de UCI over nagedacht wordt... en, en ook dat, uh, dat er misschien in de toekomst uh, uh, wel aan, aan de renners uh, een mening gevraagd wordt... Uh, en, uh, een bepaald inspraak uh, komt uh, dat de renners hebben. Want uh, uiteindelijk, uh, als, als wij er niet zijn, dan is het hele wielrennen er niet. Dus de vertegenwoordiging van wielrenners moet groter binnen het UCI. Dat is eigenlijk de essentie. Dat is uh, zeker heel belangrijk. Hè. Ja. En wat moet de UCI nu doen, vind je? Ja, in ieder geval een keer met, uh, met ons, met, met de renners... met vertegenwoordigers vertegenwoordiger van de renners om, om tafel uh, gaan zitten... en misschien gewoon goed uitleggen... Uh, wat erachter staat uh, achter het verbod van de oortjes, want uh, in mijn ogen uh, is er tot nu toe uh, bij de, weet ik veel, 50, 60 koersen die wij dit jaar hebben gezien, uh, is er nog geen uh, koers van interessanter geworden dat wij, dat wij zonder oortjes rijden. De uitkomst is volgens mij altijd uh, uh, precies hetzelfde als dat die met oortjes geweest zou zijn. En uh, als dat uh, het enige... Uh, de gedachte erachter is om de koers interessanter te maken... dan zijn er, denk ik, andere manieren als het verbod van ooitjes. Oh, noem er eens één dan? Ja, om uh, bijvoorbeeld uh, uh, niet uh, tien uh, saaie massasprint-etappes... In, in, in een Tour de France uh, in te lassen. En, uh, en de ritten anders te plannen. Om, om uh, een berg uh, net voor de finish te leggen... en dan niet uh, 80 kilometer voor de mee te hebben, bijvoorbeeld. Heb je al een reactie gekregen van de UC? Nee. Verwacht je een reactie van de UCI? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik heb die brief natuurlijk ook uh, expres niet aan Pat McQueen zelf gestuurd... maar gewoon uh, openbaar gemaakt op internet. Om, om, dat ik denk uh, dat hij op die manier daar veel meer discussie over krijgt... wat ik ook heel belangrijk vind. En uh, als ik hem aan die UCI had gestuurd... dan was hij misschien nooit, uh, uh, wie weet, nooit bij Pat McQueen terechtgekomen... of nooit gelezen. En uh, op die manier uh, denk ik wel dat er in ieder geval iemand... Uh, bij de UC hier wel een keer van het brief hoort. Zit je toevallig in de Rennersraad? Ik zit in de Rennersraad van de Rabobank, ja. Ja, ja. dus daarmee zou je ook eventueel een gesprek met Pat McQuaid uh, uh, aan kunnen vragen. Op basis daarvan. Ja, misschien is hij volgende week in Parijs niet. Dan heeft hij even een kwartiertje tijd voor mij. Dan vind ik het best hoor. Zo is het. Goed, Grisha, ik ben benieuwd wat voor reacties er allemaal uh, op je open brief afkomen. Dankjewel voor nu. Ja, Oké, okay, bedankt. Sport, kort. Turner Melvin Ornek begin uh, uh, mag begin april deelnemen aan het EK in Berlijn. De KNGU heeft de meerkampen geselecteerd... hoewel hij niet aan de gestelde kwalificatielimieten had voldaan. Michele Krijtjeck heeft de tweede ronde van het WTA-tennisstroo in Kuala Lumpur bereikt. Ze versloeg in Maleisië haar Duitse dubbelpartner Tatjana Malek met 6-3 en 6-2. Krijtjeck speelt in de tweede ronde tegen de als derde geplaatste Russische Clay Banova. De Australische tennisser Mark Philippoussis is die wil terugkeren in het internationale circuit. De inmiddels 34-jarige speler heeft een wildcard gekregen voor het kwalificatieternooi van Indian Wells. Philippoussis speelde zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau in 2006 bij de US Open. De oud-finalist op de US Open en Wimbledon had echter veel last van blessures en besloot erom zijn loopbaan te beëindigen. Het Internationaal Olympisch Comité gaat de strijd aan tegen illegale gokpraktijken en gaat die strijd zelfs intensiveren. IOC-voorzitter Jacques Rogge maakte dit bekend na een onderhoud met de internationale politieorganisatie Interpol, ministers uit diverse landen en enkele Europese organisaties die zich bezighouden met de strijd tegen illegale gokpraktijken. Illegal betting is definitely a major danger for sport. I would put it at the same place as doping. It is really the new threat for sport. Het is de credibility of sport, want als mensen niet meer in het resultaten geloven, dan verdwijnt de magie van sport. Disappears. Volgens Rogge is het probleem net zo groot als de dopingkwestie. Het tast de geloofwaardigheid aan van de sport. Want als je de uitslagen niet meer kunt vertrouwen, dan verdwijnt de magie. De IOC heeft inmiddels een task force opgericht waarin ook IOC-lid Hein Verbruggen plaatsneemt. Stijn van Roosendaal is volgend seizoen de nieuwe coach van de hockeysters van Kampong. Hij volgt Dirk Marijnen op die na dit seizoen vertrekt bij de Utrechtse club. Yes, yeah, we're moving on.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 Een mooi liedje van uh, Lior, This Old Love. Welke ploegen mogen er naar de Kuip voor de bekerfinale? Deze week wordt die vraag beantwoord. Het zouden Ajax en Twente kunnen worden. Maar dan moeten ze de halve finales natuurlijk wel overleven. Twente neemt het morgenavond op tegen FC Utrecht. Het is een uh, wedstrijd waar trainer Ton Chatinier van FC Utrecht... zijn ploeg niet meer voor op scherp hoeft te zetten. Nou, ik denk als we, als we ze nu nog op scherp moeten zetten... Dat, uh, dat het niet meer gaat lukken. Ze weten het belang voor de wedstrijd. Dat weten ze uiteraard bij Twente ook... Nou, wij hebben een wedstrijd gespeeld bij NEC uit tweede helft goed. Nou, we weten het verhaal van, uh, van Twente bij, uh, bij AZ natuurlijk. Dus uh, zij zullen ook zeer zeker revanche willen nemen. Maar je zou kunnen zeggen dat het misschien een goed moment is om Twente te treffen. Dat het toch allemaal wat onrustig is hè? Nou ja, onrustig. Kijk, wij weten het, uh, het tempo waar uh, Twente in speelt. Uh, die zit ook nog steeds in de UEFA League. Het kampioenschap doen ze nog steeds om mee. En er komt ook nog even een bekerwedstrijd overheen. En wij weten wat dat inhoudt voor een spelersgroep. Dat is best pittig en dat is vermoeiend. Hoe groot is aan de andere kant de druk op Utrecht... om het vooral dus in die beker te moeten laten zien? Nou, wij hebben steeds aangegeven dat dit de kortste weg is naar Europees voetbal. En... Kijk, morgen in één wedstrijd kan je in de finale staan. En anders, als dat wegvalt, ja, dan zou je toch nog zeven, acht competitiewedstrijden aan de bak moeten om in ieder geval play-offs te halen. Dus het zou fantastisch zijn als wij morgen uh, verder zouden kunnen komen. En het interessante is, als je kijkt ook naar de historie, Utrecht en Bekervoetbal, ja, daar zit iets. Dat, dat is een klik. Nou, Wat is dat, dat? Dat is de laatste jaren niet het geval. Nee, er waren okay, we waren in de, de, de, de eerste ronde uit maar uit mijn eigen <laughs> tijd en uit de tijd van Foucault Boy. Ja, speelden ze toch altijd uh, een aantal finales. Dus het zou mooi zijn als we dat uh, morgen zouden kunnen halen. Maar het gaat jou te ver om te zeggen... Utrecht uh, verdient dat stempel als, als zijnde een cupfighter? Nou, ik denk dat wij wel een ploeg hebben die zich op een, op een wedstrijd kan focussen. Dat hebben we ook in de, in de, in de Europa League uh, laten zien. Dus laten we hopen dat we dat morgen nog een keer kunnen doen. Zegt het ook iets over de status momenteel van terug, Dat je inderdaad uh, misschien te klein bent voor uh, het, het een heel seizoen te laten zien in een competitie. Maar inderdaad op die specifieke wedstrijden dat dat de kwaliteit is? Nee, ik denk dat, dat we de kwaliteit wel hebben. Alleen we hebben wat dat betreft een, een pechseizoen met hele, heel langdurig geblesseerden. Kijk en als je dat gewoon, uh, Twente heeft dat minder. Uh, en wij hebben natuurlijk al met, wij begonnen al met Molenga met een kruisband. Uh, nou, we zijn vanaf september zijn wij Zagen kwijt geweest, nu weer. De moer je nu weer kwijt. Dus, en dat is niet een kwestie van indekken of, of, of zeggen van nou dat zijn excuses. Maar als je dat iets langer fit kan houden, heb je iets meer mogelijkheden. Nou en dat, dat achtervolg ons dit seizoen. Nog even over deze training. Die kwam je helemaal goed door. Op één incident na je assistenten. Die werd zo'n beetje ondersteboven <laughs> gekegeld. Jan zijn neus is ook niet te missen. Hè. Vandaar dat ik, <laughs> ik, ik bewust aan de, de verre kant stond. Maar ik, ik, hij kreeg hem, geloof ik, van Dupland redelijk op zijn neus. Dus, uh... Maar hij was niet al Nee, laten we hopen dat we morgen ook niet nog koud gaan... en dat we dat uh, zo uh, verder kunnen borduren met winst. Ja, zei Tom Doucciatigné tegen Martin Frizzema. Ajax moet zijn Waalwijk uitschakelen om de finale in de Kuip te bereiken. Die wedstrijd is voor de RKC-spits. Donny de Groot een bijzondere ervaring. Een jaar geleden kon hij namelijk niet spelen... in die halve finale van de beker tegen Ajax. Coy Eagles was toen de club van de Groot. Die halve finale werd uh, geen succes voor de ploeg uit Deventer. Dat kan de Groot zich nog goed herinneren. Ja, nee, ja, Ajax uh, was een uh, maatje te groot uh, vorig jaar. Uh, helaas kon ik zelf niet meedoen. Maar uh, ja, het was gewoon een... Uh, ja, uh, het levert enorm. En uh, het was een enorme beleving... ook bij de supporters van, van Go Ahead vorig jaar... En, uh, ja, Ajax was een maatje te groot, ja. En nu met RKC en dan dit keer niet thuis, maar naar Amsterdam. Met wat voor gevoel ga je daar naartoe? Uh, ik heb enorm veel zin in. Uh, het is gewoon een uh, ja, uh, mooie wedstrijd. Het is uh, ja, de, uh, een van de grootste ploegen van Nederland. en Dat is gewoon uh, ja, een enorme, uh, enorme uitdaging. Uh, natuurlijk, we, we weten dat we absoluut niet de favoriet zijn. Maar dat is het mooie van voetbal. Uh, er is altijd eentje... Zoveel tijd gebeurt, er is uh, wat speciaals. En uh, ja, ik, ik heb er enorm veel zin in. Is het ook genieten? Ja, alleen maar eigenlijk. Het is, uh, als zeker zijn, is het gewoon uh, een enorme mooie, uh, mooie wedstrijd. Uh, ja, de druk is er uh, ja, niet echt. Het is wel de halve finale natuurlijk. Maar het is, uh, het is en blijft Ajax. Dus we mo moeten gewoon lekker genieten, inderdaad. Wat zegt de trainer, Ruud Brood? Van, lekker voetballen en we zien het wel. Nee, we hebben er gisteren eigenlijk, waren het weekend vrij, gisteren voor het eerst uh, over gesproken. En dan uh, wordt er een beetje het team doorgenomen en uh, waar hun uh, kwaliteiten, enorme kwaliteiten liggen. Want uh, laten we stellen dat ze allemaal uh, enorme veel kwaliteiten hebben natuurlijk. Uh, en vooral waar, hun, uh, waar wij op moeten letten, dat wij niet, uh, ja, waar wij extra scherp in moeten zijn. Heb jij nou nog een, uh, een aanwijzing gegeven na het lesje van jaar met Cohet? Nou, zijn, zij veranderen ook op uh, zoveel posities. En, uh, nee, ja, het is gewoon, uh, ja, wat ik denk, we moeten gewoon uh, 100% beginnen beginnen. Uh, ja, proberen uh, niet uh, Ajax in het zadel te helpen. Uh, want uh, zo gauw als zij uh, um, voor zouden komen, of, of, dan, dan maak je het hun alleen maar makkelijker. En wij moeten gewoon zelf proberen de nul te houden. En, uh, en zo lang mogelijk uh, ja, ons... Uh, Mee proberen te gaan in de wedstrijd. Alleen niet uh, alles makkelijk maken voor Ajax. Wat is jullie grootste angst? Dat het een snelle, Ajax snel op voorsprong komt? Nou, ik denk wel dat dat, dat, dat uh, niet uh, bevorderend is voor, uh, voor het resultaat. Als, uh, als Ajax snel op 1-0 zou komen. Dus uh, ja, uh, dat, wij moeten gewoon uh, rustig blijven en, uh, ja, en zo lang mogelijk uh, op de 0-0 uh, zien te houden. Want dan, uh, misschien dat er bij dan ook iets gebeurt en dan, uh, ja, dan, dan zien we het wel. Is de hoop vooral gevestigd dat Ajax jullie geweldig onderschat? Ja, ik, ik denk niet dat dat zomaar zo gebeurt. Het is voor hun ook natuurlijk... Uh, zij kunnen de bekerfinale halen en een prijs pakken daarmee. Dus dat is voor hun uh, zal dat natuurlijk ook enorm belangrijk zijn. Alleen, zij zitten natuurlijk in het, uh, in het midden van een hele belangrijke reeks wedstrijden. En misschien dat ze... Ja, RKC is niet zo aansprekend als de andere tegenstanders die ze hebben, denk ik. Maar... Uh... Ja, we, we zullen het wel zien. Ik ga ervan uit dat ze ons niet onderschatten en ook zo snel, uh, zelf uh, zo snel mogelijk de finale willen halen. Dus uh, ja, dan ga, ik ga er niet vanuit, nee. Donnie de Groots in de bijdrage van Rob Fleur. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama Escondidas, remendas armas para las batallas, el cara a cara y con ventaja muy velibra. Eso lo pura Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. Café quijano en la Lola. Fruta Fond. Ruud Bossen fluit komend weekend geen wedstrijd in de Eredivisie. De dus scheidsrechter kreeg veel kritiek naar zijn optreden... tijdens de wedstrijd tussen AZ en FC Twente. Hij deelde in dat wel een rode kaart had aan Douglas van FC Twente... en Nick Viergever van AZ. De wedstrijd werd ook enige tijd stilgelegd vanwege kwetsende spreekhoren. De KNVB spreekt tegen dat het om een disciplinaire maatregel gaat. En Robert van Persie kan volgende week niet meedoen... aan de Champions League wedstrijd tegen Barcelona... De aanvaller van de Arsenal kampt met een knieblessure... en moet zeker drie weken rust nemen. Schalke 04 kan morgen in de halve finale van het Duitse bekenternooi... tegen Bayern München geen beroep doen op Klaas-Jan Huntelaar. De Nederlandse international liep vanavond tijdens de afsluitende training... een knieblessure op en is voor nader onderzoek naar een ziekenhuis gegaan. Uh, Rodi SC heeft de Belgische voetballer David de Beulen uh, gecontracteerd. De 29-jarige speler komt komende zomer transfervrij over van de KV Kortrijk. Hij heeft een kerkrader voor drie seizoenen getekend met een optie voor nog eens een jaar. En Jozef Hershey komt dit seizoen zo goed als zeker niet meer in actie voor de Graafschap. de middenvelder liep zaterdag een zware knieblessure op in het duel met Rode J.C. Hershey wordt de komende dagen verder onderzocht in het ziekenhuis. Het ziekenhuis van Winterswijk. Maar volgens de club is het voor 99% zeker dat Hershey dit seizoen niet meer in actie komt. En ook Gennaro Snijders is voor dit seizoen uitgespeeld. De aanvaller van Vitesse liep een zware knieblessure op... in de wedstrijd met de belofte. Trainer Albert Ferrer moet het voorlopig ook nog doen zonder Wilfried Boni... die voor Jan blijft last houden van de spierblessure in zijn bovenbeen. En Johnny van Beukering vertrekt alweer bij Feyenoord. De aanvaller gaat voetballen in Indonesië bij Pelita, Jaja voetbalclub. Van Beukering tekende in december een contract... tot het einde van het seizoen bij Feyenoord. Het is iets voorbij, eh, kwart voor elf. Komende zaterdag eh, kunnen de Nederlandse turnsters zich kwalificeren voor het EK. Dat wordt begin april in Berlijn gehouden. Susanne Harmers is er dan eh, niet bij. Het boegbeeld van het Nederlandse vrouwenturnen is voorlopig gestopt met topsport. En of ze terugkomt, dat is ook nog maar de vraag. De prioriteit van Harmers ligt op dit moment bij haar studie en haar stage. Te midden van de kinderen, want Harmers zoekt het in de pedagogische hoek, Edwin Cornelissen. Die liep een dagje mee in het nieuwe leven van Suzanne Harmers. Ja, we zijn hier bij Bezo, het strand in Elst. We gaan de kinderen naartoe uh, als, ze uit, uh, als ze uit school komen voor opvang? hallo, ja. hallo, hallo. En er lopen er hier nogal wat rond, hè? Ja, het is echt een hele grote Bezo. Echt. Uh, op drukke dagen zijn er, uh, ik geloof iets van honderd kinderen. Dus het is echt heel druk, maar het, ja, het, ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Het is heel, uh, ja, heel groot, kinderen hebben allemaal verschillende dingen wat ze kunnen doen. En ik ben nu in de knutselhoek bezig, maar ja, ze hebben een timmerhoek en een keuken waar ze kunnen bakken. En ze kunnen buiten spelen, trampolines en echt allemaal dingen uh, zijn er te doen voor de kinderen. Dus. Mag je het hele rondje afmaken als je dat mooi vindt? En dan mag je hier zo meteen kleuren of deze mooie dingetjes opplakken als je dat graag wilt. Kijk maar even wat je wilt doen. Wat ga je doen, uh, Suzanne? We gaan een, een, een Chinees hoedje knutselen. Creatief. Ja, het is thema-week hier deze week. en uh, ja, Ik zit in de knutselhoek en we gaan hoedjes maken vandaag. Kom je die hoedjes maken? Nee. Kom je een hoedje maken, Jasper? Nou, jammer zeg. En dat allemaal in het kader van de studie? Ja, ik uh, doe uh, pedagogisch werk nu in een jaar. Dus ik moet uh, 600 uur stage lopen... En uh, ja, vandaar dat ik uh, zoveel, uh, zoveel hier ben nu. Maar ja, het gaat hartstikke goed. Ik vind het hartstikke leuk. En uh, ik heb het naar mijn zin hier. En aan het begin was het natuurlijk wel even wennen. Omdat ik helemaal niet gewend was om, uh, ja, om te werken, in principe, zeg maar. En uh, eigenlijk ja, heb ik het wel snel opgepakt. En was het gewoon een paar weken even wennen. En ja, uh, nu voel ik me, ik voel me helemaal thuis hier. En het gaat hartstikke goed dus. Want het is natuurlijk iets heel anders dan een topsport bestaan, hè? Ja, klopt. Dat is ook wel zo. En um, aan de ene kant. Um, is het ook wel fijn, vind ik, om even wat anders te doen. En niet altijd alleen maar, uh, um, uh, ja, ik ben ook wel met een doel bezig natuurlijk, wat ik graag wil behalen. En dat blijft er denk ik sowieso al bij veel in zitten. dat ze wel heel erg doelbewust leven, zeg maar. Alleen het is wel, uh, ja, wel heel anders en ik heb wel, die, ja, gewoon wel me, wat minder stress natuurlijk. Ze gewoon niet af. Nee, maar deze rietjes, deze rietjes blijven niet zo goed zitten, inderdaad. Mag je hier een beetje lijm op doen? En dan mag je het watje erop plakken als je dat leuk vindt. Probeer maar heel hard te knijpen, kan je lijm erop doen. Hé hey Suzanne, het turnen dus een beetje belaagd pitje op het moment. En mis je het erg? Nou, ik vond het aan het begin wel fijn om even uh, niet met turnen bezig te zijn. Zeg maar. Omdat je dan, uh, naar, vooral als je een WK, voor, uh, vorig jaar ben je er zo mee bezig. En ben je op een gegeven moment alleen maar met turnen bezig. Maar aan de ene kant mis ik het soms wel. Want als ik bijvoorbeeld soms foto's van de WK zie of ik zie filmpjes of zo, dan denk ik echt van oh, weet je wel. En uh, waarom zou ik het niet nog een keer proberen? Maar aan de andere kant is het ook alweer fijn om uh, een soort van ander leven op te bouwen. En niet, niet alleen maar um, met turnen bezig te zijn, zeg maar. Zie jij de niet, machine voor van mij liggen? Uh, kijk eens wat daar ligt. Die zoeken we, hè? Wil je hem wel zelf niet zien? Oh, jij die drinkt vast niet. Ik kan vast. We staan een beetje op een soort van tweesprong, hè? Welke kant moet ik op? Ja, klopt. Omdat ja, het is wel gewoon lastig. Als ik besluit zeg maar, om door te gaan, is het wel uh, uh, moeilijk. Wordt het me wel, ja, is niet heel makkelijk voor me. Want dan moet ik ook nog uh, combineren met, met mijn studie dus. En uh, met de kleinen natuurlijk die ik thuis heb. En ik wil niet alles half doen. Ik wil wel gewoon ergens goed voor gaan. En uh, dan wil ik het ook goed doen. En niet uh, zeg maar alles voor de helft. Dat wil ik ook niet. Dus zou je zeggen, dat is een mooi moment om te zeggen van nou ja, het is wel mooi geweest? Um, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zitten we natuurlijk, uh, wat is het anderhalf jaar uh, voor de Spelen, hè? Dus dan uh, denk je ook wel zoiets van, ja, waarom niet nog één keer proberen als je zo kort voor de Spelen zit? Dus dat gevoel heb ik natuurlijk nog wel, nog steeds. Maar um, ja, ik moet denk ik gewoon even kijken hoe het gaat lopen. En uh, ik, ik, ja, ik blijf wel gewoon fitnessen nu en ik zorg er wel dat ik gewoon fysiek goed blijf, zeg maar. Dat, dat het niet heel veel tijd kost als ik zo meteen wil, op, uh, wil opbouwen en... Uh, ja, als ik nog wel één keer wil knallen, zeg maar. En uh, ja, ik heb nu gewoon zoiets van... Ja, het is nu even voor mij belangrijk dat ik even mijn school haal, zeg maar. Dan maken we hier wel een stukje plakband maken we vast. Oh, die was daar, hè? Dat was ik het bijna vergeten. En dan schrijven we jouw naam erop. En dan zullen we dan even neerleggen om te, om te laten drogen? Ja, het is ook wel fijn om iets, op, uh, iets te hebben waar je op kan terugvallen, zeg maar. En uh, ja, ik, ja, ik vind dat op dit moment nu wel gewoon belangrijk. Zal ik even je naam erbij schrijven? Is het zo? Maaike. Nou, la, laat eens even zelf zien hoe het hoort. Zo schrijf je het, Maika. Ik zal het niet meer vergeten nu. Ja, mooi. Susanne Harmes In de bijdrage van Edwin Cornelissen. We hebben het eerder in dit uur al gehad over die topper in de Premier League. Tussen Manchester United en Chelsea. De nummer 1 tegen de nummer 5. Op papier een topper. Ook al staat de Chelsea inmiddels 15 punten achter op Man United. 1-1 uh, stond het. Uh, Chelsea moest eigenlijk winnen om uitzicht te houden op de Champions League. Anje van der Horst in Londen. Heb je hebt die hele wedstrijd gezien? Hoe is dat afgelopen? Ja, 2-1 voor Chelsea. En dat is toch wel wonderbaarlijk. Zeker als je naar de eerste helft hebt gekeken... waarin Man United uh, oppermachtig was. Maar ja, dat doelpunt, die gelijkmaker van Luiz... in de 54ste minuut. Ja, toen zag je dat er toch wel weer wat vuur in Chelsea kwam. Uh, toen draaide de wedstrijd zich een beetje om. En uh, ja, dat resulteerde dan in een penalty in de 80ste minuut. Zeer kort werd neergehaald. Beetje twijfelachtig. De meningen zijn erover verdeeld. Lampard nam de penalty perfect en toen was het... 2-1 voor Chelsea. Ja, en inderdaad, dit was wel wat ze nodig hadden. Want als ze nog ja, een gooi willen doen naar die titel. Hè, om een eigen kampioenstitel te behouden. Ja, dan moesten ze deze wedstrijd winnen. En zo geschiedde dus ook vanavond. Ja. Ancelotti, trainer van Chelsea. die uh, had zijn ploeg een beetje in de underdog-rol gedrukt. Hè, van Manchester, dat is de beste club in de Premier League. Uh, had hij daar nou gelijk in of niet? Ja, eigenlijk wel, want ik vind, ik vind beide ploegen dit seizoen niet topdraaien, dat, dat, dat vooropgesteld. Man United, ook al staan ze bovenaan, ook al hebben ze, hadden ze tot vandaag nog maar één wedstrijd verloren, draaien niet al te best. En uh, ik denk dat Chelsea uh, ook veel, ah, zeker de afgelopen weken niet goed draaide, zeker minder dan Man United. Dus het was ook al terecht dat Ancelotti zijn ploeg in die rol drukte. Uh, en ook gewoon niet al te hoog gespannen verwachtingen wilde creëren. Want Chelsea ja, die dreigde zelfs zo zijn plek op de Champions League te missen. Want die streed met Tottenham om de plaats vier. En Chelsea stond zelfs aan te weken op de vijfde plaats. Maar met deze overwinning ja, kruipen ze weer toch naar boven. En dan kunnen ze ook weer de strijd met die wat veiligere plaats, de nummer 3. Maar ik denk niet dat Chelsea dit, uh, dit jaar de titel zal behouden. Nee, denk je niet? Nee, nee het gaat echt tussen Man uit. United en Arsenal. Ik bedoel, twaalf <tus> ja. punten is het gat uh, tussen beide ploegen... met uh, ja, nog een tiental wedstrijden te gaan. Het gaat echt tussen Arsenal en Man United. Arsenal die natuurlijk vandaag zonder te spelen goede zaken doet. Want als het de volgende wedstrijd wint, ja, dan wordt het gat met Man United nog maar twee punten. Man United heeft een veel moeilijker uitschema uh, dit seizoen. Arsenal heeft alle moeilijke uitwedstrijden al gehad. Dus ja, dat kan nog heel spannend worden zo aan het einde van het seizoen. Ja, volgens mijn informatie komen ze zelfs op één punt als ze winnen, Arsenal. Nu nee, twee punten. Twee punten? Oh, nee, dan, want ze uh, staan, Man United staan met het puntje... Oh, sorry, je hebt gelijk. ja Nee, ik ging nog uit van het gelijk spel eerder in de tweede helft. Ik het zeggen, nee, hoor, je hebt gelijk. Eén punt één is punt. het nu uh, genaderd. Ja, ja, ja dus het wordt um, dus, spannend, dus dat wordt heel eigenlijk. dichtbij. Ja, ja razendspannend. Zijn die, uh, zien we de onderkant van de buiten hand een beetje bij Abramovic? Dat het bij Chelsea eventjes uh, wat minder is geweest? Of uh, hoe moeten we dat inschatten? Nou, we hebben in, in december zo'n periode gehad. En Abramovic is wel een man uh, van... we weten dat hij zeer weinig geduld heeft. Ik bedoel, de afgelopen twee seizoenen... hebben ze al vijf uh, coaches versleten. En uh, ja, nadat Chelsea een hele... Ja, dat een goed, goed begin van het seizoen... maar. Vanaf begin december begon het ontzettend slecht te lopen. Uh, verloren ze de ene na de andere wedstrijd. En toen was wel een beetje de sfeer zo van... Ancelotti, gaat dit niet redden. Uh, Abramovic heeft toen heel duidelijk gekozen... dat hij in ieder geval dit seizoen kan afmaken. En, uh, dus ja, het, het, hij moet zich nog wel bewijzen. Hij is natuurlijk nog... In de race voor de Champions League. Dus dat is een titel die Abramovic nog ook dolgraag wil hebben, natuurlijk. Dus uh, de rol van Ancelotti is voorlopig uh, nog niet uitgespeeld. Afrondend, uh, Chelsea-Manchester United. Was het een topper? Nee, niet echt een topper. Uh, bij vlagen mooie momenten. Vooral de, voor het doelpunt van Rooney was het een echt een schitterend doelpunt. Maar niet echt de topvoetbal dat we van beide ploegen, uh, dat we van beide ploegen gewend zijn. Oké. Okay. Goed, dankjewel. Arjen van der Horst. was dat over die uh, topper in Engeland... tussen Chelsea en Manchester United. Man United dus 1-0 voor, maar het werd uiteindelijk 2-1 voor Chelsea. In Duitsland, uh, bekervoetbal... De Tweede Bundesliga-club MSV Duisburg heeft zich uh, geplaatst voor de finale van de DFB-pokaal, zoals hij daar heet. Duisburg versloeg een andere ploeg uit de Tweede Bundesliga, Energie Kortboes. duel eindigt in 2-1. Het is voor de vierde keer in de clubhistorie dat Duisburg in de finale van de beker staat. Morgen speelt Bayern tegen Schalke 04. Schalke dus zonder Klaas-Jan Huntelaar. Ik heb de leren gemeld die op de training geblesseerd raakte aan de knie. Hij heeft een dikke knie is naar het ziekenhuis en uh, kan morgen niet spelen. Reading heeft in Engeland nog gezorgd voor een verrassing in de FA Cup. De eerste divisionist schakelde in de vijfde ronde Everton uit. Reading won met 1-0 bij de ploeg uit de Premier League. Johnny Heitinga bleef op de bank bij Everton... wat in de vorige ronde nog te sterk was voor Chelsea. We zijn er helemaal doorheen. Uh, zometeen natuurlijk met het oog op morgen... gepresenteerd door Mieke van der Wij. Morgen zijn we er niet, want er zijn de verkiezingen. Gaat allen stemmen straks het oog, zoals gezegd. Ik wens u een uh, goedenavond.